Ziet van der Linden met het NOS journaal. De Omicron-variant van het coronavirus is vermoedelijk aangetroffen in Nederland. Het RIVM heeft de positieve corona-uitslagen van een groep reizigers onderzocht die gisteren is teruggekeerd uit Zuid-Afrika. 61 passagiers testen positief. En bij een aantal van hen is vermoedelijk de Omicron-variant gevonden. Om hoeveel mensen het gaat, zegt het RIVM niet. Daarvoor is verdere analyse van de testmonsters nodig. De 61 reizigers zitten in isolatie in een hotel op Schiphol of thuis. De GGD's willen dat iedereen die sinds maandag teruggekomen is uit Zuidelijk Afrika zich laat testen. Dat zijn zo'n 5000 mensen. Demissionair minister De Jonge vraagt hun om thuis te blijven en in quarantaine te gaan. In meerdere landen zijn omikron-besmettingen vastgesteld. In Duitsland gaat het om twee mensen in München. Zij kwamen woensdag terug uit Zuid-Afrika. In Engeland zijn twee besmettingen gevonden in de steden Nottingham en Chelmsford... Ook daar zijn de gevallen te linken aan reizen naar Zuid-Afrika. En ook Italië meldt een besmetting. Het gaat om iemand die uit Mozambique kwam. Een aantal landen heeft strengere maatregelen getroffen om verspreiding tegen te gaan. Zo moeten reizigers naar het Verenigd Koninkrijk een PCR-test laten doen bij binnenkomst. En Zwitserland stelt een quarantaineplicht van 10 dagen in voor reizigers uit een aantal landen, waaronder Nederland. Een protest in Iran is hard neergeslagen door de oproerpolitie. Het gebeurde in de stad Isfahan, in het midden van het land. Demonstranten waren de straat opgegaan om boeren te steunen die actie voeren tegen het watertekort in de regio. Op sociale media is te zien dat de demonstranten met wapenstokken werden geslagen. Een Iraans persbureau meldt dat demonstranten met stenen gooiden en een ambulance in brand staken. Er zijn aanhoudingen verricht. Het weer nog, lokaal valt er regen vanavond, morgen ook buien. Sommige buien hebben een winterskarakter, waardoor het lokaal soms glad kan worden. En het wordt opnieuw zo'n 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is er vertraging op de A10, de ring Amsterdam-Noord richting Den Haag. Tussen landsmeer en de koenten 4 kilometer met een kwartier op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. CFM. Met nu de Nightwalk. Welkom to Nightwalk's Main Stage. The Best House, Club, Tech House, Deep House, DJ's en more. Nightwalks Main Stage. Hosted by Mario Zandvoort.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 Met Mario Zandvoort zaterdagavond op ZFM. Drunk. All that junk inside your trunk I'ma get, get, get, get you drunk Get you love drunk off my hump My hump, my hump My hump, my hump, my hump My hump, my hump, my hump My lovely little lumps Check it out I drive these brothers crazy I do it on the daily They treat me really nice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 Daar zijn we bij met het beste van uh, Dance R&B, een beetje poptersdorp. Het is een show nieuws, geen party update, want ja, we zitten in de coronacrisis, hè, letterlijk even gelukkig alweer. Het wordt alleen maar erger, het ziet er niet beter uit, dus uh, ik ga er vanavond er zo min mogelijk over vertellen. Want uh, ja, hè, het is uh, corona, corona, nog eens corona, dus uh, we proberen er toch nog een beetje een gezellige show van te maken. Als opening horen we lief Foss en Joshua met My Hams. nieuwe remix gemaakt. Straks in twee tweede uurtje trouwens, DJ Mouse met zijn Global Housewives. Zoals in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië... met DJ K.V. met My House... met zijn My House Radio, zo moet ik het zeggen. Ik heb commentaar gehad vanuit Italië... dat ik het wel goed moet zeggen. En natuurlijk een hoop lekkere muziek... want dat doet toch een beetje goed. En ja, we zitten thuis, dus dan moeten we toch maar naar de radio luisteren. Onderweg zometeen van Farruko en Victor Cardenas en DJ Andoni. Misschien wel de nieuwe hit, de opvolger van die grote nummer 1 hits. En dat nummer heet L Incompre. Dendito, zoiets dergelijks. Ja, mijn, uh, mijn taal gaat niet verder dan een beetje Engels, een beetje Duits. En ja, daar blijft ook een beetje bij. Ook onderweg Peppas. Dat, dat nummer, de nummer 1 van Faroukko. Uh, grote nummer 1, niet, niet overal meer, maar tegenwoordig staat hij ook op twee op sommige lijsten. Maar de Nederlandse versie daarvan, ik vond hem leuk. Ik denk, het moet hem gewoon even draaien. En natuurlijk, uh, show met zometeen, maar is muziek, want daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. Dus, Havok en Law met Come Back. It's right here on the Nightwalk main stage. Saturdays 9 to midnight on your number one. C, C, C, C. FM, FM, FM, FM. Atención, Timoso. El que quiera perder su tiempo, que me aconseje. Que estoy en romo pero feo. Ik dame een Ik heb een Ik heb een man. Ik Ik heb een Ik heb Ik heb een man. Ik heb een man. Ik heb Ik heb een me Ik heb een man. Ik Ik heb een Ik Tal como ¡Atención vecino! Pásame la de que we en we en we genieten. We leven de en we genieten. de la vida y ¡Ay, la que nadie me aconseje, que estoy en Romo feo. Ik Cuando me no me digas que atrás. Que te puse. He sido me Ze mogen zeggen wat ze van me willen, hou alles uit de kan, geen seconden te verspelen. Ik maak verhalen, leef voor die momenten, die ik dan nog zelden helder me herinner. We kennen alleen maar mooie mensen, het is alweer een bende, moeten nog beginnen. Dus let maar op. Dan bestel ik weer te veel van mij alleen maar Iedereen op het feest krijgt er een aan Ik ben al veel te ver voor mij doorheen man Maar nou, je hebt ook maar één leven Zie de zon, komt op Maar denk maar niet aan ik ermee Ga je nog een show Ik kan geen seconde te verspillen, dus let maar op. Van Farouk Hall en dan in de Nederlandse versie, de Ben Air cover, kan je vinden op YouTube. Die heren maken van heel veel hits, maken ze een Nederlandse versie van. En ik moet zeggen, ik vind hem best leuk. En daarvoor horen we muziek van uh, Farouk Hall, met uh, Victor Cardenas en DJ Andoni. Met uh, mogelijk misschien wel hun nieuwe grote hit. Ik moet zeggen, ik vind hem lekker. Maar ja, wie ben ik hè? Simpele DJ van de lokale omroep van hebben ze maar in ieder geval, het nummer is El Incomprendido. En dat zou eens een opvolger kunnen worden. Er zit een beetje hetzelfde klanken in als Peppa's, dus uh, we zijn benieuwd. We gaan het afwachten, we gaan hem zeker hier op CIFM's antwoord promoten. En uh, John Baptiste is de grote favoriet bij de uitreiking van de Grammy Awards. Die gaan plaatsvinden in januari volgend jaar. De zanger en muzikant heeft 11 nominaties in de wacht gesleept. Zo werd de afgelopen dinsdagavond bekendgemaakt in een livestream van de organisatie van de muziekprijzen. Naast Baptiste maakte ook Justin Bieber, Don Cat en her de grote kans op de prijs. Ze sleepte 8 nominaties in de wacht. En uh, de 18-jarige Driver zangeres brak pas dit jaar door, maar scoorde nominaties in de vier belangrijkste categorieën. En Baptiste maakt prijzen onder meer de categorie album van het jaar. Hij won eerder dit jaar een Oscar voor de beste soundtrack. De zanger verzorgde de muziek voor de Pixar film Soul. De artiest was ook een van de presentatoren van de Grammy nominaties. evenals als het Songfestival winnaar uh, Maneskin. Dus uh, ja, dat is toch wel leuk. Uh, hè? En uh, Jade Lauren en Kevin hebben afgelopen donderdagavond de meeste prijzen gewonnen. Dat was niet afgelopen donderdag, dat was vorige week donderdag natuurlijk. Gewonnen bij de NPO uh, FunX Music Awards. De zanger de mares en de rapper kregen tijdens de coronaproefuitreiking in AFAS Live in Amsterdam. Ieder vier awards overhandigd. Ze wonnen twee beeldjes samen. Die van Beste Calobo voor hun hit Samen en die van Beste Song voor hun nummer Praat Met Mij. Daarnaast won de rapper de prijs van het beste album van Grote Verstelling. En Artiest of the Year Mail. En de vrouwelijke tegenhanger van het laatst genoemde award ging naar Lauren. De zangeres mag uh, daarnaast de prijs voor best Singer op haar uh, schoorsteenmantel zetten als ze dat leuk vindt. Overige woords waren voor onder andere Jules Silvio en Lijpen. En ja, ik, uh, ik heb mijn meningen over uh, dat Fun X. Dat is allemaal leuk. Ik mag niet... Over, krijg ik geitgezeur discriminatie en uh, ja, ik kan je vertellen, uit betrouwbare bronnen zijn ze daar heel discriminerend, want eigenlijk als je ja, blank bent, mag je daar eigenlijk niet werken op dat uh, evenement, dus uh, maar meer mag ik niet over prijsgeven, want anders heb ik het straks weer allemaal gedaan en dan krijgen we daar weer allemaal uh, heibel over. zie we van voor muziek, Makito en Jazz Ross komen, don't let go.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 Silas en Dope met African Vibes. Ik weet niet of je het gehoord hebt, maar... Uh, Henny Huisman heeft uh, maandagavond van het uh, televisieprogramma Radar de Lode Leeuw gekregen. In de categorie irritantste bekende Nederlander in zijn reclame. Hij kreeg de prijs voor zijn rol in de reclame van uh, meubelzorg. 17, uh, 70-jarig, nee 17 die is hij al lang niet meer... 70-jarige televisiemaker kreeg 48% van de stemmen. En versloeg onder andere Frank Lammers van de Jumbo. En Wesley Snyder van de Toto. En in 2008 won hij de prijs ook voor zijn rol in de reclame. Van de Postcode Loterij. En vorig jaar ging Martin Meiland er met een Loden Leeuw vandoor. Maxime Leijman uh, Meijland uh, won deze editie de prijs voor de irritantste influencer die reclame maakt. En versloeg daarmee ook onder andere Monika Geuze, Nikki uh, Tutorials en Lieke van Lexmond. Stemmers zouden het irritant vinden dat Meiland haar kind zo vaak inzet voor uh, reclames. En uh, ja, het ging natuurlijk over Henny Huisman. Was ooit wereldster met de Henny Huysman Soutnik Show, de Henny Huisman Playback Show. En tegenwoordig, uh, hij is nog steeds gek als een deur en dat met 70 jaar oud. Het doet hij nog steeds. Hè. Dus uh, je kan zeggen wat je wilt. En meeste irritante. ja, je blijft in de picture. Zolang er over je geluld wordt, is het altijd goed zeggen. Zeg. Zie je hem antwoord? De Nightwalk. Straks hebben we een beetje een beetje, uh, Nightwalk 10. Geen party update. Ik wou zeggen de party update. Maar uh, ja, eh, de clubs zijn dicht. Tot nadere order. Dus uh, eh, het wordt toch wat. Zie je hem antwoord? pen nu met Ride With Me. Je hoort Angelo Ferrari House School Remix. Only on CFM right now. En welke plaatsen zijn er erg populair in de clubs? Niet in Nederland, want we doen niet meer mee voorlopig. Deze mag op 10. Jude en Frank en Camora. But you are my love. Op 9. Return of the Jade. But I'm in love with you. Op 8. Junior Jack. de David Pang remix van Stoopy Disco. Op 7. Paul uh, Blaisdell en Mr. J met Piano Life. Op 6. Eric Dodd en Jam Cook met Back Tomorrow. En op 5, West End met Perfect. Op vier, Jade met Welcome to the People. Op 3, Bob Sinclair met Save Our Soul. Dat is een rework 2021. Op 2, Evan McVigar. Ex nummer 1 plaatje met Tell Me Something Good. En nog steeds op 1 Vorige week heb ik hem voor je gedraaid. De nummer 1, at Rijdwalk 10. Mark Knight en uh, Darius Sirocian met Get This Feeling. Using uh, pros, uh, Prospect Park. Nou, ik heb hem vorige week al gedraaid. Dus uh, misschien dat hij straks erbij komt in de mix van. DJ Maus, maar ik heb andere muziek voor je. Nieuw plaat, Sark, met Once Again. Je hoort het hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Simon Adams met, uh, samen met uh, Max Million Met het nummer Go People Go. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk. Niet getreurd zometeen. leuk. nieuws en weer. Helemaal vanuit heel Zummen. Dan is het tijd voor uh, DJ Mouse met zijn Global House vibes. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië. Met de uh, DJ Skelly. Met zijn uh, My House radio show. En ik laat je achter. Misschien nog uh, Cryptogram met Taze. Maar eerst hier Ben A en... Uh, Alejandro, Penaloza. een overview van de Of de Konga moet ik zeggen. Je hoort de Koekkaaiën. De Koekkaai is edit. Ik zeg tot zometeen zo meteen na de break. De Konga heeft twee openingen. Het heeft one op de top, de top, de top. En ook hier. De Bob, Bob, Bob, Bob, Bob, Oké? En over de Bob, Bob, Bob, Bob, Een grote instrument. The sounds of the quarter, quarter, quarter, quarter, quarter, quarter. They are bass, tones, and slap. First the bass, next the tone, and next the slap. If you have two drums, you have two bass, bass, bass. You start making the music. The music of the content. This has been an overview of the music. Start making The music of the condom. This has been an overview of the music.